7 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De bouwers van de twee grote vreugdevuren in Scheveningen... hebben ambtenaren in aanloop naar de jaarwisseling bedreigd. Dat staat in de notulen van het overleg dat burgemeester Krikke... op Oudjaarsdag voerde met de top van de politie en justitie. In de stukken staat dat de houtstapel in Duindorp... op het moment van de bespreking zes meter te hoog was. Die in Scheveningen drie meter. De regels voor bloeddonatie door homoseksuele mannen worden versoepeld... Homo's mogen nu pas bloed geven als ze twaalf maanden geen seks hebben gehad. Bloedbank Sanquin gaat die termijn verkorten tot vier maanden. De wachttijd is jaren geleden gekozen vanwege het risico op HIV-besmetting. Inmiddels kan de periode veilig worden teruggebracht, is de inschatting. Wanneer het nieuwe beleid ingaat, is nog niet duidelijk. D66-fractievoorzitter Rob Jette noemde vanochtend de periode van twaalf maanden discriminerend... en niet meer van deze tijd. In het Indiaanse deel van Kashmir zijn zeker twaalf politiemensen gedood... door een zelfmoordterrorist. Hij blies zich op naast een konvooi bussen waarin de agenten zaten. Tientallen agenten raakten gewond. Een Pakistanse militante groep heeft de verantwoordelijkheid... voor de aanslag opgeëist. De groep strijdt voor aansluiting van heel Kashmir bij Pakistan. Kashmir is sinds de onafhankelijkheid van India en Pakistan in 1947... over beide landen verdeeld. Ze hebben er twee keer oorlog over gevoerd. En door het slechte weer ontstaat er een tekort aan olijfolie in Italië. Olijfboeren demonstreerden vandaag in Rome om hulp voor hun sector te vragen van de regering. Al in april is de Italiaanse voorraad mogelijk op. Oorzaak is de strenge vorst, hevige regens en een bacterie die door insecten wordt verspreid. De Italiaanse olijfolieproductie is in 25 jaar nog nooit zo hard getroffen. De productie daalde met 57 procent. Italië is goed voor 15 van de wereldwijde olijfolieproductie. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder. In het binnenland kan het licht gaan vriezen. Morgen zonnig met maxima tussen de 11 en 17 graden. Ook in het weekend mooi weer. Dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste dagelijkse files zijn inmiddels opgelost...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 Don't oh. Throw the weight in the dirt under me, yeah. yeah. I'm gonna shake, throw the way in the dirt under me, yeah. yeah. gonna shake, throw the in the dirt, yeah. gonna shake, fold the in the dirt, yeah. gonna shake, fold the in the dirt. Welkom terug bij het tweede van CFM Jong Zandvoort. Je hoorde Calvin Harris en Giant. Ja, we gaan het in 2 nog even hebben over het artiestennieuws... met onder andere Oliver Heldens, uh, Nielson en Niels de Lange. En uh, Milan, die is er ook nog steeds. Ja? Heb je al je nootjes op? Tuurlijk. <laughs> Heb je ze echt op? Ze zijn serieus op. <laughs> Cause I'm lying next to someone else Drink without you mm. Doesn't fix me, but it kinda helps Oh, I still wish we could go back to where we started When you left your t-shirt at my old apartment Have you ever wondered if you love me hard? Let's sure. Yeah. Imagine drekkers en believer. Oh. Believer. Oké, okay, oh. <laughs> ja, dat blijft lekker om mee te zingen, gewoon. Dat is gewoon zo'n een pakkende tekst. Ik weet niet wat het is. Uh, maar tijd voor het. Zo, <laughs> Maar tijd voor het artiestennieuws. Uh, DJ, vraag ja. van jou, ken jij Oliver Heldens? Ja. Ja, dat is die DJ, hè? Ja. Ken je ook uh, dat radioprogramma wat hij doet? Dat... Nee? Uh, ja, nee. Het is niet heel bekend, maar hij heeft een radioprogramma. Nee, nee. Hij heeft nee. Heldy Radio, dat is op, uh, op, uh, bij een ander radiostation. Um, ja, hij gaat uh, namelijk, na vier jaar is hij terug in Rotterdam, want hij gaat shows geven. En uh, die gaan plaatsvinden in de Maasilo... Op vrijdag 12 april geeft de DJ een 18 plus show die van 11 tot 5 uur duurt. Uh, S'nachts heb ik het dan over. En de dag daarna, op zaterdag 13 april, geeft hij voor zijn fans, uh, en dan zijn, is dat voor alle leeftijden, voor fans tussen de 2 en 7 uur. En de kaart voor beide concerten gaan op vrijdag 15 februari, dus dat is morgen, om 10 uur s morgens in de verkoop. Voor de shows van zaterdag 13 april er zijn ook uh, meet-and-greet tickets uh, te verkrijgen, dus dat is wel leuk, toch? Ja, zeker. Zeker. Zo, <laughs> je dan net een slok water. Uh. Ah. <laughs> of een paar oh, nootjes. Goed. Moet je even, uh, wou je je nootjes wegspoelen? Of? Nee, nee nee. <laughs> ja. die zijn al lang op. Dat blijf je nu horen, ja. hè, die nootjes. Ja. Die, die zijn al lang op hoor. <laughs> Kan je niet kijken of je achter nog duwen hebt? Misschien kan je weer een. Uh... Ja, ik hoop het. <laughs> ik zal volgende week. Oh, ben je er volgende week? Uh, vast wel. Maar dan ga ik. Misschien... Ja, ja, ik heb vakantie, dus... Oh ja. Nou, dan gaan we even kijken of we nooitjes mee kunnen nemen. Is goed. En dan hebben we nog even wat over Nielsen en uh, Ilse de Lange. Want uh, in de gashouder uh, in de gashouder op de Westgasfabriek zijn op maandag 11 februari, dus afgelopen maandag. Weer de Edisons uitgereikt. De presentator Erik Korton kreeg de eer de beeldjes uit te reiken aan de winnende artiesten. En de grote winnaars van de avond waren Nielson dus en Nielsen de Lange. Nielsen de Lange won de oeuvreprijs en Nielsen uh, met diamant. En uh, met het nummer IJskoud. En uh, dan gaan we IJskoud zometeen even draaien van Nielsen. Maar eerst hebben we even een uh, verzoeknummer. En uh, van mijn moeder, van mijn ouders eigenlijk. En dat is uh, van Davina Michelle. Deur te lang. Wat duurt te lang? Ja. Oh, zeker het, het liedje. Ja. <laughs> ja. <laughs> nou, uh, Davina Michelle, dus met duurt te lang.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 En je ten onder laten gaan, zomaar een streek door ons verhaal Waarom oh, zou je dat doen? Het is net of ik tegen hem muur praat, doet er minstens alles We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan, maar je maakt me kapot. Waarom oh, zou je dat doen? Het is net of ik tegen hem muur praat, doet er minstens alles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 en er nu draaien tot de meeste hoog We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan? Van Christian Lubutai, zij woedt die Christian Lubutai. Zoveel dat ik doe gespeeld, omdat ik ze zou van mijn woedend hebben. Zij maar million. Like ze is million, the one in a million. Ah. Oh baby, It goes more good Ik ga geen tijd meer verliezen Veel stroom, alsof je rijdt in een wagje hybride Scoop, scoot. met je toe als je don't lief bent weet ik dat je wilt omdat ik niet heb Schat ik heb mijn ballen en mijn pens. Dus ik trap niet in de vallen die je hebt Je gaat zelf zeggen dat ik overtref Wanneer je kijkt naar alle plannen die ik heb Zij is Caribbean, maar life of Greece then Het is one in Valvillian, they ain't the one in a million we gaan Clean Bandit, Demi Lovato en Solo. Je luistert nog steeds naar... Oké, okay, ondertussen valt mijn glas om. Je luistert nog steeds naar de Jong Zandvoort. Nog tot acht uur, zometeen Alternative FM. Zijn al druk aan het opbouwen op de achtergrond. Misschien wat te horen. Ja, um, inmiddels zijn we nog maar met z'n tweeën. Ja, Milan is, in, is ondertussen weggegaan. De nootjes waren op. Dus uh, die is er ondertussen <laughs> <Die laughs> <laughs> gegaan. Uh, volgende week komt hij weer. Dan zal ik voor hem uh, speciaal een uh, zak nootjes meenemen. Kijken of hij het gaat halen om binnen twee uur al die nootjes op te krijgen. Hè? Zonder misselijk te worden. Ik wens hem heel veel succes. Ja, uh, dat gaat hem niet lukken. <laughs> <laughs> Denk het ook niet. Um, hey, zeg DJ. Jij bent echt DJ, hè? DJ? Ja, ja. ja. Uh, laat me raden, wat is je artiestennaam? DJ DJ. Ah ja, toepasselijk, toepasselijk. Maar veel mensen weten niet hoe, mijn, hoe ze mijn naam schrijven, want het is gewoon DJ als normaal en daarna uh, op zijn Frans, dus D I D I E R. En ja die, precies. En is er ook iets waar ze op jou kunnen liken of zo op Insta of Facebook of? Uh, ja, D I D I E R punt hebben link ah, mijn Instagram account. <laughs> Oké. Okay. Um, ik hoorde net van jou... dat je misschien op de Parade ging draaien. Ja. Mag je daar iets over vertellen? Of is dat nog een beetje geheim? Uh, nou, zelf weet ik ook nog niet heel veel... heb ik nog niet heel veel informatie erover gehad. Dus, oh, okay. dus nog ik weet ook nog niet of ik in, dingen mag vertellen. In afwachting. Ja. Maar ja, uh, ja lijkt me wel, wel superleuk altijd. Ja, vorig jaar heb je er wel gedraaid, Nee, uh, het eerste jaar. Oh, het eerste jaar. En hoe was dus, dat? Ja, heel druk wel... Uh, ja, veel bekijks. Ja, dat was wel. Dat was, uh, toen begon ik echt net met draaien en meteen al zo'n groot feest dus natuurlijk. Uh, uh, goed beginnen. Goed beginnen. <laughs> ja, nu gaat het gewoon lekker. Ik doe nu veel meer als toen. Ja, dat is goed om te horen. Ja. Zullen wij weer een uh, plaatje gaan draaien? Ja. Wil jij me aankondigen? Ik ken hem niet, maar het is uh, Hoe Cares van IMX IDX. Heel goed. <laughs> Problems in town We're leaving all our troubles under the ground We only have a life to live, don't be blind. We're riding all our thoughts, so come step inside I'm Te lo voy a negar. Estamos tamucaro y ya. Pa pa pa pa la placa ta placa ta como ella lo mueve sin parar sin parar Los ganas de comerte ahora son más fuertes quiero te 106.9 ZFM Aya ce qui je te cours après. Mais ça va pas Mais comment Ik Je cherchent des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses.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 I got on a baby. I got on a baby to the top. I got a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 I'm het nummer, nummer van uh, 3 met Bad. Ken ja, lekker dat nummer? nummer. Ja, 18 januari was hij uitgekomen. En nou, uh, oh, oh, oh, ik start de volgende muziek hoor Nou, zometeen nooit misschien op de achtergrond live muziek bij uh, Alternative FM. Daar gaat Jaap nog heel even kort wat over vertellen. Ja, heel kort. Maar we hebben straks Lizzie V. Maar dat hoor je nu misschien al een beetje op de achtergrond. Dus uh, dat, uh, dat ga je straks hoor. Oké, okay, heel veel plezier. En uh, nou, uh, DJ, bedankt. Ja, graag gedaan. was super gezellig. Volgende week weer. Tuurlijk. Mooi. Uh, wij gaan eruit en uh, gaan eruit met bellen. Ciao. Toepasselijk, ciao. Dus uh, je bellen ciao. Ja.